Rusland waarschuwt voor verlaging van de atoomdrempel door de Verenigde Staten. Aandleiding is het besluit van Washington om kernwapens in Europa versneld te moderniseren. Ze zouden al in december aankomen op NAVO-basis in Italië, Duitsland, Turkije, België en Nederland. En dat is maanden eerder dan gedacht. Dat zou zijn vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland zegt dat de nieuwe, lichtere wapens makkelijker te gebruiken zijn... en dat daarmee de kans toeneemt dat dat ook gebeurt. Rusland zegt dat het de stap van de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 Bij een schietincident in Eindhoven is vanmorgen rond half zes een man gewond geraakt. Dat gebeurde in stadsdeel Woensel-Noord. De man is met meerdere schotwonden naar het ziekenhuis gebracht. De daders vluchten, maar werden drie kwartier later in Eindhoven aangehouden. Dan krijgt u nog het weer. In het noorden nog kans op mist. In het noordwesten een bui. En later op steeds meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen droog, geregeld zon en een graad of 20.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 something We go again, but after a while... Somebody tweede uur gaan wij uh, praten als eerste met uh, Siska Nederlof. Welkom. Dankjewel. Uh, je was uh, uh, al uh, raadslid uh, aan de achterkant. Hoe beviel dat? Ja, dat beviel eigenlijk wel. Ik moest wel heel erg wennen. Ik had uh, toen ik uh, startte natuurlijk totaal geen politieke ervaring... en had geen idee waar ik, uh, waar ik in terecht kan. <kwijls> maar... Uh, uh, nou, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel erg interessant en het, kreeg, het, het, het, ging me wel, het ging me wel pakken, <laughs> laat ik het zo maar zeggen. Uh, wat mij opviel is, het, het, ik heb het interview gelezen in, ja. uh, in de Zandvoerse krant, daar staat in ik ben uh, bij de VVD omdat ik altijd VVD stem. Zit daar geen dieper achtergrond achter? Uh, nou, ik geloof wel. In, in, in, in, ik stem VVD. Omdat dat het omdat dat dichtst bij mijn ideeën oh, okay. komt. En bij mijn, uh, li, <laughs> bij mijn liberale inslag. In ik ja. ben ook nog kind van een ondernemer. Dus uh, het is ons wel met de paplepel ingegoten thuis. Ja, okay, dus het dan vvd die, gedachtegoed. goed. Dan is die ene zin een beetje kort door de bocht. Hij is wat, hij is wat aan de korte <laughs> kant. Ja, ja, ja, ja, ja, ja maar het was, best wel, het was best wel een groot interview, vond ik zelf. Dus... Uh, ik denk dat dat er niet meer, dat is er niet meer van is gekomen. Okay. hebben nog een pagina moeten vullen. Ja, dan beginnen we gewoon opnieuw. Wie is mevrouw Nederlof? Ja, wie ben ik? Uh, ja, ik ben geboren in 1958. Woon vanaf mijn achtste jaar in Zandvoort. Ik ben een aantal <tie> jaren wel weg geweest uit Zandvoort voor de liefde. En uh, ook de woningnood was destijds ook al zo groot in Zandvoort... dat het niet mee viel om een, uh, om een woning in Zandvoort te kopen. Dus wij, mijn ex-man en ik hebben in Haarlem gekocht... En later toen er uh, hele leuke huis aan de Kostverlorenstraat verschenen. En wij wat meer, uh, wat meer geld hadden te besteden. Zijn wij uh, verhuisd naar de Kostverlorenstraat. En daar hebben we 14 jaar met heel veel plezier gewoond. Totdat uh, nou ja, goed, de, mijn huwelijk uh, werd beëindigd. En de kinderen volwassen waren. En het huis veel te groot. En toen ben ik gaan rondkijken voor, uh, voor een appartement. Maar uh, nog steeds heel erg happy in Zandvoort. Samen ah, dat... met Germ. Ja, ja. daar, daar kom ik straks nog wel even ja. op. <laughs> Als er nog wat tijd over is. Ja, ja, ja. Um, er stond vijfde op de lijst. Ja. Um, waar is Frank Goethart gebleven? Nou, Frank Goethart is er nog steeds. Die is gelukkig heel erg actief op de achtergrond. Maar die is ontzettend veel in het buitenland voor zijn werk. Dus dat. Uh, dat, dat hij stond natuurlijk eigenlijk al op een niet verkiesbare plek. En uh, door de omstandigheden. Uh, doordat <coughs> natuurlijk. Uh, uh, Annemiek uh, moest, moest noodgedwongen... moest afhaken. Kwamen er ja, zijn er verschuivingen gekomen. Mm -hmm. Maar uh, de, de fractievergadering... als Frank in Nederland is... dan is hij erbij. En, uh, het is ook een, uh, ik heb ook samen met hem... geflyerd uh, in Bentveld. en Hij we ontzettend veel lol gehad. Dus dat was wel heel erg leuk. Hij ja, nou, ja. moet wel plezier in de, in de politiek ja je moet wel een beetje plezier in de politiek hebben. En, uh, ja, dat, dat, het is gewoon... een hele leuke groep mensen. Sven is natuurlijk nog heel jong, Sven Drommel... Maar ze is ook echt een hele leuke, slimme vent. Een goede groep. Ja, ze is een goede groep. Hè? Allemaal heel onervaren in de politiek. Nou, is, maar uh, dat een, gaat wel snel. Het is ook een nieuwe groep, hè? Het is helemaal nieuw. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ja, nou, over de, uh, de verwijdering van elkaar zullen we het verder maar niet hebben, want we kijken naar voren toe naar de nieuwe groep. Hè. Absoluut, uh, ja. Absoluut geen, uh, geen terugblik. Uh. Nee, maar, <laughs> dat, dat, je moet nu gewoon naar voren gaan. Uh, ja. Het is een bekend verschijnsel in de zandvoerse politiek dat mensen rugzakken hebben en die zijn nu een beetje aan het verdwijnen. Ja. Uh, u komt uit de human resource wereld. Ja, klopt. Uh, kan je dat op de politiek leggen? Nou, een beetje wel, ja. ja in ieder geval, de, de, de, soms het compromis sluiten ook. En de, de, met constructief met elkaar omgaan en elkaar vertrouwen. En he, de basis is altijd vertrouwen. En ik merk nu in de gemeenteraad, daar was ik dus inderdaad wel wat bezorgd over uh, van tevoren, omdat daar zoveel gerommel was. En ik lees ook Facebook, daar ben ik enorm van geschrokken hoe soms op de persoon gespeeld wordt. En, uh, Zou dat minder worden? Ik, ik, op dit moment merk het is ik nu nog niet. Rustig, hè? het is nu nog rustig. Ik, uh, ik hoop het wel, want weet je, ik denk dat ook de inwoners van Zandvoort erop moeten vertrouwen dat iedereen zijn uiterste best doet om uh, Zandvoort, uh, om, om, om voor de inwoners en de ondernemers en de bezoekers het zo mooi mogelijk te maken. Ja, wat je wel hoort en dat is landelijk maar ook uh, plaatselijk zo, dat het interesse in de, in de lokale politiek niet echt hoog is. Nee, dat klopt. Even. Er wordt een druk uh, Ja, ik probeer, sabelt, uh, een, ik probeer een geluidje uit te zetten. <laughs> heb ik nu gedaan. <laughs> nee, ik heb mijn telefoon wel stilgezet... maar mijn, uh, maar mijn horloge doet niet mee. Oh, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Um. Over, die, over dat vertrouwen. Uh, hoe zou je als VVD daar wat meer aan kunnen doen? Nou, dat, dat werkt eigenlijk al. He, bij de start van... Ik ben er jammer genoeg niet bij geweest. Bij de start, toen de gemeenteraad uh, startte na, de, na het coalitieakkoord. Maar uh, ik heb begrepen van Sven... dat dat gewoon in, heel constructief en in alle harmonie verloopt. Hm. Natuurlijk zijn de ideeën anders. Hm. Maar je kan ook respect hebben voor elkaars ideeën. Leren van elkaar. En ik denk dat dat wel een... Uh, dat dat nu op dit moment in ieder geval echt sprake van is. Oké, okay, uh, nu ga je u in, in de raad. Wat, wat zou je het liefst zien? Wat, wat is je speerpunt? Mijn speerpunt? Uh, nou, ik vind, er zijn een paar dingen die ik echt heel erg belangrijk vind. Ik denk dat het, uh, de, de, de woningnood, dat is wel een echt een hele belangrijke tegelijkertijd, als, als, de woning, als, als er woningen gebouwd worden... wordt de zon ook een stukje mooier. He, dus, uh, en dat is mijn tweede speerpunt. Het centrum uh, mooier maken ja, dan want. Dat het is. He, we willen een beetje af van het imago van uh, Petandorp... maar daar moeten we best nog wel in een en ander voor doen... Ja, het, de slogan Patatdorp is bij het verkiezingsdebat een keer gebruikt. En ja. toen werd de hele zaal opgeblazen, ongeveer. Oké, okay, oké. Okay. Uh, u woont zelf in de Haltstraat? Ja, klopt. Dus je kijkt ook in het centrum? Ja. Wordt het niet de tijd om daar wat te doen? Zeker, daar wordt absoluut tijd om daar wat aan te doen. Maar daar is, dat is ook in het coalitieakkoord overeengekomen. Dat er niet alleen in de Haltestraat natuurlijk... We moeten natuurlijk niet alleen maar preken voor mijn eigen, voor mijn eigen straat... maar het hele centrum kan het beter. Ook de reclameuitingen vind ik af en toe wel, wel echt wel schokkend. Hè? Als ik kijk dat de hele Oranje Straat met kruidvatreclame... de ramen worden versierd. Ja, dat is niet fraai. Uh, Eén zondvoort Die zit daar ook stevig op. Ja. Kunnen jullie elkaar daarin vinden? Ja, nou ja, goed, dat moet, moet toch gaan blijken. Ik ben natuurlijk echt wel brandnew. Nou ja, het staat, staat knal in het college. Ja, het staat, in de, uiteraard, uiteraard. Maar ik denk dat we ons daar allemaal in kunnen vinden. Maar ja, er stond de verbouwing van de, van de krof Stond ook al. Uh... Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, ja. En nou, ik ben van de week bij de watertoren, uh, presentatie geweest. En ik moet zeggen dat ik dat al een. een, een dat, dat ik daar wel van onder indruk was, hoe mooi dat gaat ja? worden. Ja, tenminste in, in mijn ogen. Ik moet even op persoonlijke titel hierin spreken. Nou, we gaan straks met Kees praten, ja, die, die ja. ontwikkelt dat een beetje. Ja, ja, ja, ja, ja, we hebben ook even. Ik heb wel een vraag gesteld over de duurzaamheid, maar daar is ook goed rekening mee gehouden. Dat vind ik ook eigenlijk wel heel erg belangrijk bij alle nieuwbouwplannen. Wanneer is de eerstvolgende raadsvergadering? De eerstvolgende raadsvergadering. Nou, we hebben er net een gehad. Als ik het goed heb, is dat 18 november. Maar toen was maar... u nog bijzonder, raad, toch? Toen oh, was... Nee, geïnstalleerd? Ben, ik ben geïnstalleerd. Ja, ja, ja, ja, ja. En dat was wel heel grappig, want het was meteen de, de kortste vergadering ever. Het ging eigenlijk bijna alleen maar over mij. Het en langste en was vijf minuten, heb ik en ja, dat, lang... ja, dat was ik. <laughs> En daarna waren er alleen maar hamerstukken eigenlijk. Dus uh, ja, dat zegt ook wat over de wijze waarop de commissievergaderingen verlopen. Blijkbaar is daar zo constructief samengewerkt... dat, uh, dat het, uh, dat het goed, goed en snel afgedaan kon worden. Ja, binnen de mensen die het een beetje volgen, is dat ook opgevallen. Dat ja. uh, de commissievergaderingen wordt veel gedaan. En het wordt niet overgedaan nee, tijdens de raadsvergadering. Dat. dat zag je een aantal keren terug wel. Ja, dat is echt wel belangrijk, ja. Ja. Is het belangrijk om om 11 uur te stoppen met de vergadering? Nou, ik denk als mensen acht uur vergaderen... of als mensen drie uh, uur vergaderen... Juist als human resource vraag ja, ik dat. Nee, ik denk dat je absoluut niet meer in staat bent... om uh, echt constructief te vergaderen als dat langer dan drie uur duurt. Ik weet dat in de landelijke politiek heel gebruikelijk is... maar daar heb ik me altijd over verbaasd. Want ik geloof daar niet in. In ellenlange vergaderingen. Je bent toch niet scherp na, na zes uur? Je bent niet meer scherp, nee. Absoluut niet. Nee, en dan, dan ben je geneigd om, om misschien wel uh, um, dingen toe te geven... waar je als partij helemaal niet achter staat... of als gemeenteraad helemaal niet achter staat... om, er, om op een gegeven moment dan toch maar wat te doen. Zou spreektijd wat voor zijn? Uh, maximale spreektijd. Ja, dat, nou ja, voor mij persoonlijk zou het wel wat zijn. Want ik, <laughs> ik kan toch wel eens een lang van stof zijn, weten al mijn vrienden. <laughs> ah ja, dat, ik heb daar geen formele, niet echt nog een, een formele mening over. Ik kan, ja, soms willen partijen wel erg graag laten blijken wat ze, wat ze vinden. En dat kan soms wel eens wat lang duren. Aan de andere kant, ja. Moeten ze ook hun kiezers uh, uh, geruststellen of tevreden stellen. En dan begrijp ik dat ook best wel een beetje. Ja, als, je, als, je tot, als je de vergadering binnen gestelde tijd, zeg maar 11 uur, maximaal kan houden... dan heb je die spreektaart natuurlijk niet nodig. Dan heb je Want dan houdt iedereen zich er een beetje aan, toch? Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat zou eigenlijk wel mooi zijn, ja. Zijn we nog wat vergeten? Want je wilde nog wat zeggen. Ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk... dat mensen de evaluatie voor het parkeerbeleid invullen. He, parkeren is een hot item in Zandvoort. We hebben een zwijgende meerderheid... die we eigenlijk nooit horen. En we hebben een klein aantal mensen... die, uh, die zich wel laten horen. En dat is lang niet altijd positief. En ik denk dat het goed is... als ook die zwijgende meerderheid het laat horen. Want... Ik spreek mensen in mijn omgeving die eigenlijk best tevreden zijn over het uh, parkeerbeleid. Natuurlijk zijn er dingen zoals de. de, de, de uh, nou ja, dan heb ik het over de, de, de verbinding met internet. En uh, dat er geen app is. Dat, dat zijn dingen die echt voor verbetering vatbaar zijn. Maar het beleid op zich. Ja, daar denk ik dat daar best wel wat aan uh, bijgeslepen moet worden. Maar ik vraag me af of het uh, helemaal op de schop moet. Zoals sommige mensen denken. Ja, dat. Is met veel enquêtes natuurlijk zo. En ook met, uh, met, met uh, vergaderingen. Waar je wat mag komen zeggen. Participatie dingen. Ja. Dat degene die uh, tegen is. Er altijd zijn. Ja. En de voorstanders. Die, uh, ja, ja. Dat, het, het zal wel goed gaan. Ja. ja dat is ook zo. Dat is, dat, is al, dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Dus ik. Probeer nou ja, dan even via dit kanaal iedereen op te roepen... om in ieder geval de evaluatie in te vullen, ook als je positief bent. Dit is ook een mooie quote uh, die u in de krant zet. Hè? Niet mopperen, maar zelf een keer wat doen. Dus dat, vind ik een echt, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat vind ik eigenlijk, het is heel makkelijk om vanaf de dingen te roepen. En uh, Ik hoop wel dat we ervan af zijn dat er op de persoon gespeeld wordt. Dat vind ik wel echt heel erg uh, schokkend. Goed, dat ben ik niet uh, gewend nou, vandaag, ik. Nee, maar dat is het mooie ervan: dat je uh, die achtergrond hebt. Ja. En dat je dat ook ziet wat er gebeurt. En misschien ook eens een opmerking hier en daar kan maken. Ja. Ja. Al is het maar voorzichtig van: uh, joh, ja. waarom doe je dat? Ja. En, uh... Gelukkig is dat nog helemaal niet nodig <laughs> geweest. En ik ga er ook vanuit dat het helemaal niet nodig is. En zo ja, grijp je in. Zo is het. <laughs> hey, ontzettend bedankt. Uh, nog een, een, een nabrander. Ja. Uh, we hebben gehoord dat jullie gaan trouwen. Ja, dat klopt. Oh jee, ja, ja, volgend jaar. Ja. Volgend jaar? Ja. ja. En ook een bijzondere uh, ambtenaar van Burkestand? Ja, dat heeft uh, Ger natuurlijk uh, ge, ge, in ieder geval gevraagd aan de, is dat, aan de burgemeester. Is dat voorgekomen uit de wandelingen? <laughs> uh, ja, is dat voorgekomen uit de wandelingen? Dat weet ik niet. Ik, ik, ik, ik, zo op. Ik klik wel met hem. En, en ik vind het een fantastische burgemeester die heel be, be, be bereikbaar is en heel. Uh, een, een uiterst vriendelijke man en, en die zelf heel erg in de muziek zit. Er komt natuurlijk ook uit de muziek en dat geeft meteen al wel een band. Niet te hoog uh, maken dat voetstuk. Hè? Nee, nee. <laughs> <laughs> nee. ik denk, uh, nou, ik, ik trek de stoute schoenen aan, want wat is nou leuker dan door je eigen burgemeester getrouwd worden? Nou, dat is een. Dat is top. Uh, ja. ja, we voelen ons wel heel erg vereerd. Ja, ja absoluut. Ja. ja, dat is mooi. Siska, bedankt voor de uitleg. En ja. ik hoop dat we elkaar zeker nog een keer spreken... als er echt een keer een politiek item ligt. Dat hoop ik ook. Dank Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Higher Ground van Stevie Wanderen. We gaan het zeker even over Higher Ground hebben. Want uh, naast mij zit Kees Druijsma. Welkom. Goedemorgen. En uh, Kees die behandelt al jaren de Watertoren. Hoeveel, hoe, hoeveel jaar ben je er nou mee bezig, Kees? Vanaf 2014. Vanaf 2014. Toen is mijn uh, jongste zoon geboren. En, uh, en die heet ook Watertoren. Er zijn al heel veel prijsjes langs ze <laughs> op, dus, uh, ja. dat is deze toren, ja. Ja, in 2005 stond hij in de brand. Daarna heel de tijd niks. En in 2014 ben jij uh, gaan, gaan, gaan tekenen en ontwerpen of verzoek. En, en nu komt er dus eindelijk een, een... Nou, ik hoop dat er nu een keer uh, wat gaat gebeuren. Uh, wat is je verwachting? dat er, Wanneer iets gaat gebeuren? Nou, we hebben nu het uh, definitieve ontwerp afgerond. En uh, midden december gaan we omgevingsvergunning gaan we indienen. En... Uh, nou, daarvoor hebben we heel veel overleg gehad met de buurt al en met, uh, heel veel onderzoeken gedaan en alles helemaal technisch uitgewerkt, uh, doorgerekend van gaat dit goed. Uh, nou, daar, uh, en dus kunnen we nu, zodra die dus vergund gaat worden, kunnen we beginnen met bouwen. De vergunning uh, moet compleet nog aangevraagd worden? Ja. En, uh, en de grond? Uh, de, hoe bedoel je met de grond? Ja, de, de, het grondstuk zelf is al in jullie bezit? Ja, ja nee. de, de, de, de grond is sowieso altijd al eigenaar uh, van de eigenaren geweest. Van Filamaris en, en de toren. Dus die grond die is gewoon in het bezit van de eigenaren. Oké, okay, dus de, de de vergunning gaat uh, om Filamaris en de Warentoren? Ja, uh, klopt. Nou, want ik zie aan de andere kant flink wat, uh, wat, wat dingen gebeuren. Ja, goed hè. Ja, Kijk je ja. daar een beetje jaloers naar? Nee, nou ja. Een, het, het blok naast de, naast de toren is van ons. Dus, uh, dus daar hebben we... Uh, en dat is ook een van een, iedereen die de geschiedenis een beetje kent. Het compromis geworden. Waarin de, de drie architecten allemaal een blok kregen... En dat is ook met heel veel harmonie... is dat door Bad Zandvoort... is dat goed georganiseerd. en Wij zijn erg tevreden met ons eigen blokje ook. Dus dat is wel heel leuk dat ze nu aan het bouwen zijn. Aan de linkerkant komen vier blokken. Ja. Twee voor... Twee voor AG, één voor Biase... en eentje voor ons. En jullie hebben ook Filemaris. Dus jullie hebben ook twee blokken en een toren. en een watertoren. Goed, de vergunning is dan aanstaande. Dat wordt ook wel heel traject... Nu hebben jullie afgelopen donderdag een bijeenkomst georganiseerd. Wie, wie komt daarop af? Nou, dat zijn dus een mix van uh, omwonenden en, uh, en geïnteresseerden die er graag eigenlijk willen wonen. Uh, dus ook op dat niveau kreeg je vragen van de buurt: uh, van hoe is de rijrichting? En nou, dat, dat is ook heel handig, want die mensen die wonen daar. En uh, wij kwamen eigenlijk heel snel ook tot, tot, tot, tot kwam een, een vraag. En die had eigenlijk een heel goed voorstel. Nou, uh, wij wilden de rijrichting iets anders maken. Hij zei van, nou, als je dat nou gaat laten staan, om die en die reden... Nou, ik zei, daar is de stedenbouwer, uh, ga ermee in gesprek. En het werd opgelost. Nou, en daar zijn die avonden ook voor bedoeld. Nog toch een soort van participatie? Ja, uh... ja, nee, maar daarvoor, het is nog niet de eerste keer. is ook idee ophalen. Ja, ja, ja, vorige keer was echt vanuit de buurt van, nou mag er meer groen? Dus we hebben uh, allemaal extra bomen hebben we, uh, toegevoegd. Uh, dus zelfs uh, hierboven op het dak bij de, bij de Filemaris gaan we nu bomen maken. Helemaal een pergola met groen. Uh, dus op die manier wordt ook het parkeren gewoon afgeschermd voor de omwonenden. Ja, dat is een fraaie tekening die ik uh, heb meegenomen, maar die heb je de vorige keer heb je die, uh, aan mij ja, gegeven. Er, er is wel wat gebeurd. Met ja. die hele makket en zo. Hij staat er nog steeds. Heel goed, ja, ik zie hem uh, prachtig. Waar uh, ZFM ooit begonnen is, uh, wordt nu verbouwd. Kunnen jullie een klein kamertje krijgen aan de onderkant? Uh, je weet met wie je dan even moet bellen. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, elf woonlagen. Ja. Uh, per stuk. Hoe, hoe zit dat aan de bovenkant? Nou, Het zijn meerdere woonlagen. Het zijn iets van veertien woonlagen. 14. Maar de bovenste verdieping dat, die bestaat uit uh, drie woonlagen voor één appartement. Moet je het torentje daarmee ja, rekenen? Dat is het, het, ja, het penthouse. en Dat had met name te maken omdat we niks aan het silhouet mochten veranderen. Um, en anders zou je het trappenhuis en je lift nog door moeten steken... om daar naar boven te kunnen. En dan zou je het hele silhouet aan moeten gaan passen. Want ja. je, het trappenhuis steekt dan daarboven uit. En dat, uh, dat mocht voor de monumenten in de Welstandscommissie niet. Nee, want de lift gaat uh, tot het voormalige restaurant. Ja. En dan nog één hoger, als ik het goed heb. Waar je uit kon stappen voor de nee, uitkijk. tot aan het restaurant. Dat, en en daarna moest je de trap op voor de uitkijk. Ja. En dat blijft dus zo. Dat blijft zo. Dus er moet een jong vitaal iemand gaan wonen de boven. Nou, we hebben ruimte gehouden dat er toch intern ook nog een eigen lift uh, gemaakt kan worden... voor degene, het uh, zullen denk ik wel ja. mensen zijn die uh, redelijk in de slappe was zitten. En dus daar is een optie dat je een eigen lift daar ook kan, uh, kan maken. Zolang die man niet uitsteekt op het... Uh... Zolang die man niet uitsteekt, inderdaad. Nou ja, dat zou kunnen. De bewoners. Uh, er is gemeld over parkeerplaatsen dat er 16 parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Is dat zo? Uh, er zitten op dit moment nu uh, parkeerplaatsen. En op dezelfde maar in, plek in, in, bij Filemaris. Hier was een heel groot parkeerstuk. Uh, ja, en, en op diezelfde plek gaan wij. Uh, nou, daar waren minder parkeerplaatsen hoor, maar daar komen, hmm. komen nu 16 parkeerplaatsen. Uh, dus feitelijk gaan we dat parkeervak wat er nu is met de, met de parkeergarages, gaan we als het ware overdekken. Uh, de entree komt nagenoeg op dezelfde plek te zitten. En, uh, de Maristraan? Vanaf de Torenstraat, ja. En vanaf, vanaf, uh, daarmee wordt het als het ware een parkeergarage. En waar voor de bewoners? Voor de bewoners, ja. ja. En de rest ja. van de buurt die houdt zijn eigen plekjes? Ja. Want als je dat zo ziet, is dat echt het oude terrein van Filamarus? Uh, ja, klopt. Ja, We blijven helemaal binnen de kaders. En de mensen die in, uh, in de watertoren wonen, krijgen die ook een parkeerplaats? Ja, we, we hebben ook nog op de parkeerdek, hebben we nog weer negen. En omdat we met de parkeernorm niet helemaal uitkomen, uh, hebben we ook nog een flink aantal uh, op het plein. Bij Bad Zandvoort uh, hebben we plekken, zodat die voor alle mensen genoeg parkeerplaatsen hebben. We hebben de tekeningen naast elkaar liggen. Jij zegt, jij hebt een oude, er is nogal wat veranderd. Wat zijn uh, uh, bijzondere veranderingen? Nou, het is met name het, het technische doorwerken... Waar je, uh, waar je op een gegeven moment overlegt met Monumentencommissie... hebben we nog weer na die tijd twee keer gehad. Een ovaal raam is, is rond geworden uh, in je detaillering. Dus uh, ik kan me voorstellen dat in het uiterlijk... Uh, mensen niet zo'n groot, groot verschil zien. Maar in de constructie is nog heel veel aangepast. Uh, de, uh, de, de, de, de stabiliteit, uh, dat, dat zie je allemaal niet aan de, nee? aan, de, aan, de, in de, aan de buitenkant. Maar daar is nog heel veel in doorgeengineerd. We hebben het vorige gesprek ook gesproken over, over de kwaliteit van wat het nu is. Hè. Je moet er niet tegen schoppen, want het valt de helft naar beneden toe. Ben je in, in die fase verderop nog dingen tegengekomen voor je? dit kan echt niet, dat moet weg. Of, ja, je, we hebben eh, het ook over de water silo's gehad. Ja, ja. Die wilde je wilde die laten zitten? Ja, maar dat, dat ging absoluut niet. De constructeur kwam daar niet uit. Nee? Uh, nee, er zat... Uh, nou, het is gewoon na de Tweede Wereldoorlog is het gemaakt... met heel veel inferieur materi uh, uh, uh, materiaal, uh, Weinig wapening zat daarin. Dus uh, ze kregen het gewoon niet dichtgerekend. Uh, nog gekeken met uh, staalconstructies eromheen. Uh, dan heb je nog andere type uh, uh, uh, wapening... die je eromheen zou kunnen plakken, wandelen tegenaan. Dus ze kregen het gewoon niet dichtgerekend. Dus uiteindelijk heeft Monumentencommissie gezegd... Nou, Akkoord dat je ze weghaalt, maar je moet ze wel en rond, en op dezelfde plek moet je hem weer helemaal terug gaan plaatsen. Um, een, nieuwe, een, een nieuwe constructie. Een nieuwe constructie. Dus dat was een behoorlijke financiële tegenvaller. Want ja, je haalt iets weg en je moet hetzelfde weer neerzetten. Dat, uh, dat, dat kost alleen maar geld. Mm -hmm. en, maar je kunt natuurlijk veel uh, een sterkere uh, kwaliteitsconstructie terugplaatsen. Dus uiteindelijk wordt het gebouw er wel beter van. Is het, is het niet raar dat een monumentenzorg dit aan de binnenkant verandert... en weer terug op dezelfde manier wil zien? Ja, dat is van nou eenmaal regels in Nederland. Is het is een monument of het is geen monument. En, uh, ah, het is een gemeentelijk monument. Het is ja een gemeentelijk monument, maar in de redengevende omschrijving... staat dan ook weer dat de betonconstructie heel erg van belang is. Dus okay. die hoort... Dus net is de trap, die gaan we helemaal uh, bewaren en renoveren. Uh, dus dat de oude trap ding. blijft da zitten? De oude trap blijft helemaal zitten, ja, En ja. er komt in die schacht een nieuwe lift dan? Ja ja we, uh, we mogen uh, omdat het een te kleine lift is eigenlijk voor de huidige regelgeving maar omdat het een bestaand gebouw is en monument mogen we een iets kortere uh, lift mogen we uh, gaan, gaan toepassen nou, dat, we wel... dat, is dan, dat is dan weer een soort compensatie uh... ja ja en daarmee kunnen we toch gewoon de, de bestaande kern kunnen we helemaal handhaven oké okay, nou dus dan gaan we weer een heel eind uh, verder uh... Ik zie inderdaad dat het overal een rampje rond ja. is. Ja, <laughs> ja, ja, ja. dus, dus de, de, Geweldig. voor de goede kijker zoek de die verschillen. Ja, en, uh, nou, ik, ga verder, uh, ik ga verder met zoeken. Ja, ja nee, absoluut. <laughs> uh, Kees, ik heb uh, nog niet zo lang geleden gesproken met uh, de Nederlandse Vereniging Watertorens. Uh, hele gelikte website, ze hebben prachtige uitgelichte dingen. En ze hadden ook een mening over deze watertoren. Wat, wat vond je daarvan? Nou, we hebben een, een goed gesprek met hun gehad. Want uh, ze hadden natuurlijk een zienswijze ingediend. Uh, maar het was best wel een, een moeilijk gesprek. Omdat uh, ik heb natuurlijk de, uh, te maken met uh, uh, dat de constructie heel slecht is. En dat we daar ook een goed, goed gebouw voor de toekomst moeten maken. Uh, en de gemeente en de opdrachtgever heeft ooit besloten om daar woningen in te maken. Dat, dat is gewoon een gegeven voor mij. Dus ik moet er ramen in maken. Ja, en als dan de discussie gaat over ja, hij moet zo blijven zoals hij is. En er moeten geen ramen in. Ja, dat is een hele moeilijke discussie om daar uit te komen. Uh, en en dus wat dat betreft was dat heel jammer. De basic van deze uh, opmerking van die, van die meneer was je moet hem laten zoals hij is. Ja, maar ja, dat wist hij de laatste twintig jaar al geweest natuurlijk. Ja. Maar waarom, uh, zij, ik vond ze redelijk laat met, uh, met commentaar leveren. Ja, dat zou ik ook niet weten waarom dat zo is. Ja, ja, ik had dat graag eerder geweten. Maar dan nog hadden we met die fundamentele vragen gezeten: van zij willen er liever geen wonen in hebben. Mm -hmm. En dan zie je dat, uh, zeker in de huidige tijd, de exploitatie natuurlijk heel ingewikkeld wordt. Ze hebben het uh, over steile wandracen met raceauto's. Ja, uh, in de, ja dat, dat zijn gewoon niet realistische nee, opmerkingen. Ja. Daar kan ik, hoe graag ik ook maar goed naar hen wil luisteren. Uh, en, en daarom vond ik de Monumentencommissie, die ook streng was... maar die, die uh, hadden gewoon wel hele uh, gedegen opmerkingen. En daar uh, luisterden we dan ook zeker naar. Ondertussen zie ik weer een verschil. Ah, heel goed. <laughs> uh, in de vorige tekening zie ik hier drie ramen en hier twee. Ja, klopt. Uh, Eén van de opmerkingen van... De en ik heb de... het even over, over voor degene die het niet ziet. Uh, in het oude ontwerp van de Wadertoren zie je op elk vlak... Uh, drie uh, ramen met inpandige balkons. En nu zie je uh, twee ramen met inpandige balkons ja, op elk vlak. Vraag vanuit de buurt: uh, van ja, we hebben toch wel. Ja, er zal inkijk komen. Maar kunnen jullie dat in ieder geval niet, niet zo doen dat jullie dat wat beperken? Dus we hebben aan de Westparkstraat uh, hebben we de, de slaapkamers gesitueerd... waarmee we daar ook. Er zullen wel raam mee moeten in een slaapkamer, maar wel zoveel teruggebracht uh, dat dat heel erg beperkt uh, nu is. En, en de voorste drie vlakken blijven wel uh, drie? Ja, aan de zijkant. Ja, als je, je, je, ja, je daar staat, dan heb je je. Wie heeft nou bedacht om deze wanden dicht te maken? Dat, dat uitzicht is zo magistraal. Uh, dus daar, daar zeg je dan wel van. van ah, dat is zo'n beleving. Dat moet je gewoon ook uh, echt wel doen. Nog even, nog even terug naar de avond. Uh, over het algemeen positief. Ja. Ja, een, hoop, een hele hoop positieve reacties gekregen. Uh, en ook van, ook van de buurt uh, door nou, wat ik net ook al vertelde over hè, de, de rijrichtingen En dan zodra je dus met elkaar in gesprek gaat, dan zie je ook wel dat je, er, dat je eruit komt. En, uh, en ook omdat we al behoorlijk wat uh, wijzigingen uh, naar de, van, de, van de vorige keer mm -hmm. doorgevoerd hadden. Dus nee, ik, uh, ik was wel uh, een blij man toen ik naar huis liep. Mooi. Ja. <laughs> Oké, oh uh, wederom dank voor uitleg en, en het nieuwe schema. Uh, we, we volgen natuurlijk wel straks de vergunningaanvraag. En als dat loopt, dan spreek ik elkaar nog een keer. Heel erg goed. Dankjewel Kees. Oké, okay, bedankt. Orkestel Maneuvers in the Dark. En we gaan praten over het energiecafé van Pluspunt. Als het goed is praten wij met Wendy Zeilsta. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ik ben aan de andere kant van de lijn. Ja, dat is mooi. <laughs> en daartussen zit wat uh, energy. En wat energy inderdaad. Uh, kijken of we daar wat moois van kunnen maken volgende week. Ja, um, het energiecafé in Pluspunt. Uh, dat ja. is, vol, is, is volgende week al, hè? Ja, het is aanstaande maandagochtend, dinsdagavond en woensdagmiddag. En we hebben ervoor gekozen om twee keer een pluspunt te doen. Eén keer in de blauwe tram om ook de mensen in het dorp goed te kunnen bereiken. Mm. Um, dus we hebben daar een aantal uren uh, voor vrijgemaakt... om mensen te helpen en te ondersteunen en vragen te beantwoorden... met betrekking tot uh, de zorgen over de energie. Merken jullie bij pluspunt dat daar ook zorgen over zijn? Ja, zeker. Zeker, er zijn heel veel zorgen om. Ik ben zelf werkzaam bij het Sociaal wijkteam van Zandvoort... wat in mm -hmm. pluspunt gehuisvest is. En samen met pluspunt uh, en mensen van DOC... Uh, hebben we besloten om hier een uh, energie... Uh, uh, informatiemomenten uh, beschikbaar te stellen. Want er zijn heel veel zorgen, er zijn heel veel financiële zorgen. Hoe moet ik de noten betalen? Maar ook hoe kan ik zuin of, uh, ja, zuiniger verstoken uh, of mijn elektrazuiniger krijgen? Uh, dus daar uh, hebben we tips voor. En Dat dan is... zijn wij niet de meest deskundige, maar we hebben wel informatie waarvan de bewoner in Zandvoort uh, profijt gaan kunnen hebben. Jullie weten wel uh, de, de weg te vinden naar de bepaalde regelingen die er zijn. Hè? Bijvoorbeeld die, die 1300 ja. euro die Zeker. voor mensen met een Zandvoortpas zijn. Uh, misschien bespaartips die jullie uh, ergens vandaan kunnen halen. Ja, klopt. Ik, ik ben zelf van de gemeente ook, dus ik, uh, ik ken de gemeentelijke regelingen ook heel goed. Uh, we helpen mensen met de aanvragen van de energietoeslag. Uh, kijken of ze daar recht op hebben, want niet iedereen heeft daar recht op, uiteraard. Uh, dus we kunnen ook even controleren of met het inkomen van iemand uh, of die voldoet aan de voorwaarden om hem aan te vragen. Uh, daarnaast uh, hebben we dan de, de energietips. Uh, we hebben energieboxen beschikbaar gesteld gekregen. Vanuit het uh, Duurzaam Bouwloket. Ze uh, dus we hebben ja, eigenlijk genoeg handvaten om de mensen de komende dagen te helpen of te ondersteunen. Dus zijn, zijn er veel regelingen die, die van toepassing zijn op, op, op heel veel mensen? Nou, dat is een beetje het lastige. De, de energietoeslag is: uh, dan moet je inkomen niet meer dan 120% van het sociaal minimum zijn. Dat op, dat, op zich is dat dan een rekensom voor iemand? Ja, dat is daarom. En dat is een lastige lijst. Mm -hmm. Daarom hebben wij daar de, de tools voor om dat met de mensen te onderzoeken. Um, en of iemand zelf geen vermogen heeft, dat doet niet ter zake bij de energietoeslag. Bij andere minima is dat dan weer wel van toepassing. Mm -hmm. Maar voor de energietoeslag zegt de inkomensgrens niet hoger dan 120% van het sociaal minimum. En daar helpen we de mensen bij om dat uit te zoeken. Oké, okay, uh, ja, ga je gang. Ja, dus dat, dat is eigenlijk een, een hele belangrijke uh, die we op dit moment kunnen aanbieden. Uh, en daarnaast uh, kunnen we mensen ook informeren over wat, wat houdt nou het energieplafond in. En ja, dat, dat zijn van die spannende afspraken die de overheid met de energieleveranciers maakt. Uh, waarvan wij dan zeggen van, goh, hoe zit nou precies in elkaar? En Wij hebben het in Jippe-Janneke taal een beetje vertaald, zodat uh, ja, de bewoners dat ook snappen. Ja, dus, ja. dat natuurlijk... Die... Wat, wat jullie, het raadsel van die 190 euro... dat uh, waagt ja. nu ook door uh, Nederland rond. Het uh, ja. is eigenlijk ja. niet meer te begrijpen... welke maatschappij wat gaat doen. En daar, daar gaan jullie ook duidelijkheid in, uh, in krijgen? Um, nou, dat, of wij daar duidelijkheid in krijgen... weten we niet. Wij moeten het ook met de informatie van die 190 euro... voor november en december... ook door met de informatie die wij uit uh, de media krijgen. Um, maar we proberen wel zo goed mogelijk... de mensen de vragen te beantwoorden... En als we het niet weten, dan uh, gaan we kijken of we met de energieleverancier contact kunnen hebben voor uitleg. Oké, okay, nou dan wordt het in ieder geval uh, voor een aantal mensen die komen duidelijk wat de regelingen zijn en hoe men ja. eventueel kan besparen. Uh, die bespaarbox die moet nog aangevraagd worden, hè? Ja, men, er zijn uh, mensen die in Zandvoort die brief hebben gekregen om de bespaarbox aan te vragen... Uh, die komen al veel bij het uh, Social Rijksin bij de formulierenwerkplaats. Mm -hmm. uh, waarin we de mensen ondersteunen die bijvoorbeeld niet digitaal zijn of geen laptop hebben. Daar helpen we gewoon bij om die box aan te vragen. Want het is best even een klusje om uit te zoeken. Um, dus dat doen we heel graag. Uh, en wij hebben uh, ja, 100 bespaarboxen uh, aangeboden gekregen. Die we oh. aan de bezoekers die bij ons komen en uh, nog niet de bespaarbox hebben gehad. ...dat we die ook mogen uitreiken. Dat is dan heel mooi. Op zich al heel mooi gebaar. Zeker, zeker. We snappen de noodzaak enorm van iedereen. En zeker in Zandvoort zijn vrij veel huizen die... ...ja, label F hebben, zullen we zeggen. Dat is oorlogse Ja, dat klopt. Die zijn gewoon slecht geïsoleerd. Enkele muurtjes, enkele ramen. Ja, die mensen hebben het vreselijk hard nodig. Dus uh, ja, we proberen daarmee een uh, standje de rug te zijn. Oké, okay. kunt u nog één keer de uh, datum en tijd noemen? Ja, dat wil ik. Graag. Uh, maandag 31 oktober van 10 tot 1 bij pluspunt. Dinsdag 1 november van 5 tot 8 bij pluspunt. En woensdag 1 november van 1 uur tot 5 uur in de blauwe tram... En voor de mensen die, uh, die het alsnog willen zien... het staat ook nog in de zand krant. Dus je kan ook nog kijken welke tijden het ja. zijn. Klopt, het staat in de krant. Uh, het staat op social media's. Uh, het is goed gedeeld. En als er buiten die tijden nog vragen zijn... of mensen willen ondersteunen... kunnen ze altijd contact opnemen met het social wijkteam en wij uh, of naar de formulierenwerkplaats komen, mm -hmm. <coughs> zodat we samen met de klant uh, nogmaals kunnen kijken wat nodig is. Oké, okay, nou ik uh, wens jullie uh, drie genoegelijke bijeenkomsten met een hoop uh, mensen die uh, informatie met jullie willen ophalen. Zeker. En de mensen, de pluspunten en blauwtrem zijn de mensen ook uh, altijd welkom voor een kopje koffie met een taartje, uh, een babbeltje, uh, gewoon lekker makkelijk. Uh, ...in contact met de anderen komen. En spannen dus, bij elkaar komen. Dat is heel belangrijk. <laughs> Oké, okay. ja, heel belangrijk. Uitressen. Mevrouw Zijstaal, bedankt. En uh, ja, goede bijeenkomsten gewenst. Nou, we zijn heel benieuwd. We wachten vol spanning af. Oké. Okay. Uh, we gaan iedereen hartelijk ontvangen. Prima. Bedankt voor de bijdrage. Oké, okay, dankjewel en de prettig weekend. Sorry. Ja, dank u eens gelijk. Dag. Very small shelly cost the Ons laatste onderwerp gaan wij uh, over biljarten praten. Jan Koper zit bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Praat een beetje je microfoon kan je nog rustig naar je toe halen, alle kanten op. Je hoeft niet te bewegen. De microfoon kan je zelf helemaal richten. Oké, okay, goed zeg. We gaan weer biljarten. We gaan biljarten, ja. Hoe lang heeft de competitie stilgelegen? De competitie heeft uh, eigenlijk één jaar stilgelegen voor de corona. Dat valt mee. Dat valt mee. Maar dat jaar erop was een, uh, met de valling opstaan. Mm -hmm sluitingstijd op tien uur. Ja, dat is lastig. Dan moet je smiddags gaan biljarten. Nou, dan moet je wat eerder gaan beginnen en dat werd vrijwel onmogelijk op een gegeven moment. Uh, de competitie gaat van start. Er zijn verschillende uh, cafés met hun biljart. Wie doen er allemaal mee? En qua cafés uh, Bluis de Burenweg, Wapen van Zandwoord en uh, Lauren Hardy. In drie cafés wordt het biljart? Ja, daar staan nog biljarts. En, en, en die doen... Uh, hoe zit dat met de teams? Zijn dat vrije teams? Café-teams? Er is uh, één vrij team. Dat is Team Alleris, Dat speelt bij Bluis. En de rest zijn eigenlijk wel verenigingen. En die biljartverenigingen die... Blauw en die, die, uh... nou, die hebben Kees Roos. Oké. Okay. Ze hebben ook Lardy, maar die speelt niet meer in de competitie. Maar Kees Roos wel. En Bluis hebben er uh, vier teams. Uh, dus, uh, Iets dichterbij. Iets dichterbij. Er wordt uh, even wat gemeubeld aan een... Uh... Een, uh, Doe je, een, in de komen, een materiaal maar. wordt er. Uh, <laughs> <laughs> uh, bij Lauw en speelt Ladi en Kees Roos. En bij Bluis speelt de uh, Zandvoortse Vereniging op maandag. En team al dan. En Bluis zelf, het café. En Woef. Woef speelde vroeger in uh, blauwe Trim. Ja. En uh, ja, die, toen dat dichtging, toen de weg wegging daar, toen zijn ze... naar. zijn ze overgekomen, ja. Hoeveel verenigingen zijn er in totaal? Zes. Zes. Zes. En die spelen allemaal tegen elkaar? Ja, uit en thuis. Uit en thuis. Ja. Dus je speelt één keer in, in je verenigingslokaal hè? Ja. en daarna moet je uit. Daarna ga je naar... Uh... Uh, wat, wat voor spelsoort worden er gebeurd? Wij spelen Libre, dat vrije spelsoort. Dus gewoon de eenvoudigste vorm. van. En, en hoe werkt dat? Je hebt uh, drie ballen en een uh, rechthoekige tafel. Dat kan iedereen zich wel voorstellen, hoop ik. En dan uh, heb je een, twee uh, speelballen, die zijn meestal wit en op één zit een puntje, zodat je kan zien van wie de bal is. En dan moet je dus uh, met jouw speelbal de beide andere ballen zien te raken. En dan heb je een karnebal. Ja, ik zat er gisteren naar te kijken en toen moest het over rood. Dus uh, alles moest eerst over rood. Ja, of je moet rood raken. Dat maakt dat, dat compliceert het, want dan moet je eerst rood raken en okay. dan wit. Dus er zijn genoeg spelsoorten om, uh, om je te vermaken wel, met ja, biljarten. Ja, ook nog drie banden en ja, ja. in het Kader. D drie banden is dat je drie banden moet raken? Ja. Dat wordt wel ingewikkeld natuurlijk. Ja, dat is uh, denk ik de meest moeilijke spelsoort. Ja. ja. Nou, je zei net al dat je uh, heel veel tijd daarin moet steken. Wil je echt een uh, goede biljart worden? Wil je een hele goede biljart worden? Dan uh, moet je naar Jaspers kijken en dat soort mannen. En dan, ja, ja, ja, maar, en zie, ja. Zien we in voor dat soort talenten? Ja. Dus, uh, de jongste is uh, Tigo Neven. Die komt uit Zeeland. Die speelt bij ons. Louis van der Meij natuurlijk. Ook niet meer de jongste. Ook, die is wel wat oud. <laughs> ja. Maar ja. die speelt uh, hoog niveau, toch? Die speelt uh, qua drie banden speelt best uh, hoog. Maar dat, uh, en dan hebben we Henk van Hoofd ook nog. Die kunnen ook wel aardig biljarten. Mm -hmm. En dan eens heb, heb je nog uh, echt goede degelijke biljarten in de Dat wel. Maar het is, dat is toch, toch wel op café niveau natuurlijk. Ja, veel mensen zijn natuurlijk uh, in, in het café begonnen van, joh, laat eens een balletje uh, ja. biljarten. En van daaruit is de hobby gekomen, want ik zie dat bij Bluys, zie ik ook. En er wordt toch al redelijk, uh, op de vrijdagmiddag wordt er al uh, redelijk fanatiek gespeeld. Dat, uh, dat is in uh, borreltijd, Daar Ja, heb je ja, die een vaste groep uh, ja, ja. biljarters, ja. Al die ploegen die, uh, zijn, zijn al ingeschreven voor de competitie? Ja, we zijn op groen. We hebben al één ronde gehad. Eén ronde gehad? Ja. Wie staat er bovenaan? Het wapen van Zandvoort staat bovenaan. Sterk team? Ja, dit jaar wel, ja. Ga je als uh, organisator ook kijken bij die wedstrijd? Ja, uh, sowieso de eerste ronde ben ik er wel bij. Maar niet altijd. want Dat loopt wel tot 11 uur. En dan naar 12 uur en dan ben je de hele week op pad natuurlijk. Zo'n spelletje, hoe, hoe gaat dat? Je hebt twee teams. Uh, één begint. Ja, we, we hebben zes spelers per team. En dan speel je zes partijen over twintig beurten. En je, het is een moyenne sport. Tw twintig beurten is, betekent dat uh, de eerste die twintig aantikt, die wint? Nee, je, als je je moyenne haalt. Stel, je moet er uh, twintig maken in twintig beurten. Dan heb je een moyenne van één. Mm -hmm. Als je dan uh, de twintig hebt gehaald, dan ben je klaar. Partij gewonnen. Ja, of de tegenstander kan nog eens zijn nabeurt uh, nog gelijk maken. Ja. Of als je Moyenne niet haalt, dan is het met 20 beurten klaar. En dan wordt er gewoon berekend wie, wie het dichtst bij zijn Moyenne zit. En dus dat, dat gaat via dat elektronische bord. daar. Ja. Dat is wel moeilijk genoeg om te volgen, vind ik. Ja, we hebben spelers die moeten de 10 maken in 20 beurten. En we hebben er ook uh, een paar die moeten de 50 of 60 maken. Is dat een soort uh, een klasse van een speler? Dat, dat is gewoon een goede speler. En als er iemand heel goed is, dan wil niemand meer met hem spelen natuurlijk. Vandaar dat hij. Uh, dat, ja, ja. ja, dat heb je in het Een soort, soort uh, handicapverrekening uh, bij de golf is Ja, dat. hetzelfde. Oké, okay, ja. grap. De competitie is begonnen? Ja. Uh, elke week spelen ze? Onder 14 dagen spelen ze. Want we hebben ook nog onze clubs. Die spelen we ook natuurlijk. Die spelen in clubverband ook nog. Ja. Tot wanneer loopt de competitie? Uh, dit jaar, in februari zijn we dit jaar volgend jaar dus klaar. Uh, komt er dan een? Dan is het een soort van uitgerekend of komt er dan nog een finale? Nee, dat, dat willen de verenigingen niet meer. Dat hebben we vroeger wel gehad. Ik vond het zelf al uh, spectaculair. Maar uh, de vereniging wilde dat niet. Die willen competitie en dan klaar. Einde competitie. Dus uh, de ranking en dan is het klaar. Ja, dan is het klaar. Oké. Okay. Ja, uh, nou, inschrijven kan niet meer, want het loopt al. Nou ja. Dat, het zou wel leuk zijn, ja, ik pas je er wel in, hoor, als je inschrijft. <laughs> Want het is... ja, ik, ik zag gisteren de, een aantal leden van het Santos Mannenkor aan het biljart. En misschien dat die nog in willen schrijven. Ja, die, die kwamen we vroeger al uh, in het pluspunt tegen. En dat deden ze vaak ook al mee. Uh, Hans ja. Rubling Hans Rubling en, uh, en Peter Tromp zag ik gisteren Peter bezig. Peter Tromp. En die, uh, die spelen bij Woef. Ja, ja, ja. Daar zijn ze officieel lid. En dan, uh... oh, die moet ook inschrijven dan. Ja, maar die spelen wel mee. Hoor. Oh, die spelen wel ja, mee. Ja, ja. Vandaar dat getraind gisteren. Dat moet, ja, want... Uh, <laughs> <laughs> dat klopt, ja. Uh... Oké, okay, nou, uh, tegen de tijd dat het spel gespeeld is, dan horen we graag de uitslag. De, de einduitslag. De einduitslag. Wie de, de, de, de, de is van Ja, En dat okay. uh, zien dat we, we dan uh, graag tegemoet. Jan, bedankt voor uh, het gesprek. Ja, bedankt. We gaan kijken bij Boyatte. Eén keer in de 14 dagen. Bij Lauro Nardi, het wapen en uh, de Burenweg, Bluis. Bluis. Helemaal goed. Dank u. Dit was uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, Pim Groof, ontzettend bedankt voor de muziekkeuze en, uh, en de techniek. Hans uh, Botman, bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld en ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.